Aus fernen, aus reichen. Was dann nach jener Stunde sein wird, wenn dies geschah, weiß niemand. Keine Kunde kam je von da. Von den erstickten Schlünden, von dem gebrochenen Licht wird es sich neu entzünden, ich meine nicht. Doch sehe ich ein Zeichen, über das Schattenland aus fernen, aus reichen eine große, schöne Hand, die wird mich nicht berühren, das lässt der Raum nicht zu, doch werde ich sie spüren, und das bist du. Und du wirst niedergleiten am Strand, am Meer, aus Fernen, aus Weiten erlöst auch er. Ich kannte deine Blicke, und in des tiefsten Schoß sammelst du unsere Glücke, den Traum, das Los. Ein Tag ist zu Ende, die Reifen fortgebracht, dann spielen noch zwei Hände das Lied der Nacht. Vom Zimmer, wo die Tasten den Dunklen laut verwehen, sieht man das Meer und die Masten hoch nach Norden gehen. Wenn die Nacht wird weichen, wenn der Tag begann, trägst du Zeichen, die niemand deuten kann. Geheime Male von fernen Stunden krank und leerst die Schale, aus der ich vor dir trank. Dit was Gottfried Ben, die in 1953 het gedicht Als Fernen als reichen voorlas. Een vers uit dat hij in 1927 had geschreven. En dat dateert uit de periode waarin hij zijn moeilijkste poëzie schreef. Hij was toen 41 jaar oud en um, had na een aanvankelijk uh, stormachtig begin als dichter, in 1912 debuteerde hij met voor Duitsland uiterst schokkende gedichten over uh, blinde darmoperaties en uh, lijken die werden opengesneden. En uh, enfin, allerlei zaken die in de poëzie niet thuis hoorden. Na dat begin uh, was, wat hij tot, was hij tot 1922 met hele heftige poëzie voor de dag gekomen. En toen kwam er een breukpunt. Uh, in 1922 komen ze verzamelde gedichten uit. En... Ben schrijft er een nawoord bij waarin hij zegt, ik ben op, ik heb niks meer te zeggen, het is afgelopen. Een paar jaar later komt er een nieuwe druk uit van diezelfde verzamelde gedichten, die redelijk succes waren, waarin hij meer gedichten opneemt en het nawoord aanvult en het wordt dan het Epilocunt Lyrisches Ich, wat een ongelooflijk stuk proza is. En dan zegt hij dat tot zijn eigen grote verbazing het lyrisch ik... Dat wil zeggen, zijn dichterlijke stem opnieuw begonnen is te spreken. En die nieuwe dichterlijke stem levert onder andere aus Fernen aus Reichen op. Die stem spreekt op die manier door tot rond 1930, zou ik zeggen. Die gedichten zijn ongelooflijk mooi en ongelooflijk moeilijk. Ben is sowieso een nogal moeilijk dichter. Uh, de vroege gedichten kun je als Nederlander vrij eenvoudig lezen. Een beetje rare woorden soms, maar... Hij komt er wel achter, maar daarna begint hij de taal heel anders te gebruiken en het wordt helemaal niet meer duidelijk waar hij het nou eigenlijk over heeft. Hè. Hij is, het, die middenperiode waar we het nu over hebben, het is, zijn nou, misschien vijftig gedichten en ik denk dat ik er tien snap en veertig lees ik vaak en waar ze nou toch precies over gaan. ...is moeilijk te zeggen, behalve dat, zoals je, je hoort het ook wel op de manier waarop Ben het gedicht voorleest... ...het is bijzonder emotionele materie, heel uh, ja, pijnlijk en ook teder. En als je dan de tekst goed leest, ook wel tamelijk cynisch, dat is, is altijd bij Ben een combinatie van keihard en uh, heel erg verdrietig eigenlijk. En dit gedicht, Verden aus Reichen, gaat onmiskenbaar over de dood... Was dan mag je nog stonden zijn wierd. Wendy's is wijst niemand. Keine kunde, kam je vandaan. Hè? Wat er na dit uur gebeurt, dat weten we niet, want er kwam nooit een klant van die kant terug. En hij gaat dan verder over dat, wat er dat dan wel mag gebeuren na de dood. En dan zegt hij, als vermen, als reichen, komt een grote, groze, schöne hand die wird mich niet berühren, dat lässt der Raum niet zu. Doch werde ich sie spüren und das bist du. Dat te zeggen, hij stelt zich de dood als volgt voor. Als je dood gaat, komt er uit de verte en uit verre rijken een hand naar, mooie, mooie grote hand naar je toe, die je niet kan aanraken, want dat kan niet in die ruimte. Maar toch zal ik haar bespeuren en dat ben jij. En daarmee zitten we precies op de problematiek van Ben, namelijk hoe kun je spreken over de ruimte hoe kun je de dood nou een ruimte noemen wat is dat voor een ruimte, weet ik veel de, de dood is geen ruimte want dood is gewoon dood en ten tweede zit je met de vraag wie is die jij He? und das bist du, jij zult me aanraken wie is jij en hiermee zit je op het, het probleem van poëzie in het algemeen van de grote wereldpoëzie het is niet zo dat je denkt van, nou, ik moet nou toch het Godfruid Ben lezen, die schijnt wel in te zijn. Dus je koopt die verzamelde gedichten, eh, weet ik het, 500 pagina's en je leest dat van A tot Z. Nou, leuk geweest, dat zet je weg. Er zijn wel dichters die je zo kunt lezen, bijvoorbeeld Kavavis of zo, een heel toegankelijk dichter. Dat, dat leuk, koop je verzamelde werken en die lees je gewoon van begin tot einde. Nou, dat is een mooie leeservaring en oké, okay, je kan er nog een paar jaar over doordenken als je zin hebt, maar waarom eigenlijk? Maar bij... ...dichters als Ben... ...of om andere grote namen te noemen... ...Yates of Wallace Stevens... ...of T.S. Eliot... ...of uh, Ezra Pound... ...of Georg Trakkel... Of, afijn, ...of Rielke misschien... ...daar ligt het anders... ...daar moet je als het ware... ...een toegang tot die poëzie zien te vinden... ...en zeg maar je moet je eigen deur vinden... ...om erin binnen te treden... ...in de ruimte van die poëzie... ...en op zich is... Moderne poëzie niet zo vreselijk moeilijk als je maar weet waar ze het over hebben. Maar het kenmerk van moderne poëzie is dat de dichters het er wel over hebben, maar ze zeggen niet meer waarover ze het hebben. En zolang je dat niet door hebt waarover ze het hebben, is het totaal onbegrijpelijk. Al is het vaak prachtig, hoor, daar niet van. Maar je moet er dus achter komen waar ze het over hebben. En in dit gedicht moet je er dus achter komen wie die jij is en wat het voor een ruimte is. En ik denk dat je. Iedereen die leeservaring wel zal hebben, dat je van je lievelingsdichters het punt kunt aangeven waarop je bent binnengetreden in hun poëzie. Van Jeets herinner ik me het gedicht waarin ik ben binnengetreden in zijn poëzie, Sailing to Byzantium. En ik herinner het me van Sorley McLean, een schotsdichter, The Haunting. Toen begreep ik plotseling waar het over hadden en toen was ik er binnen. Of ook Trakkel, heb ik dat ook ervaren. of Hulderlin. Toen ik Andenken las, toen op een helder ogenblik, snapte ik plotseling waar hij het over had. Nou is het een probleem bij Ben, dat Ben niet één dichter is. Hij schreef zijn gedichten tussen 1912 en 1956, toen hij overleed. Hij was in 86, 1886 geboren. En uh, hij heeft zich in zijn leven meerdere malen totaal veranderd. En niet alleen zijn poëzie is daardoor totaal veranderd, maar ook zijn eigen leven. En... Als het je dus lukt om bijvoorbeeld in die vroege expressionistische poëzie, zoals dat heet, binnen te dringen... ...al die, die ziektegedichten en die uh, nogal cynische en uh, roaring twenties achtige poëzie... ...en ja, dat is niet zo moeilijk om erin binnen te dringen, vind ik. Dan uh, wil nog helemaal niet zeggen dat je dan in de volgende fase ook maar iets kan. Ik zelf, bij mij ging het zo dat ik eerst de vroege gedichten las en uh, daarna liep ik vast en jaren later... Las ik toen de statische gedichten, gedichten die hij die, zeg maar, tussen 1935 en 1946 geschreven heeft, en die na de oorlog in 1948 zijn uitgekomen. En die begreep ik toen, dat vond ik toen een fantastisch mooie poëzie. Daarna ben ik die 50 gedichten uit de jaren 20 gaan lezen, waar ik dus nog steeds niet goed uit ben. Al vind ik dat toch het mooiste wat hij geschreven heeft hoor. En Verder heb je nog een vierde band, dat is de later band van na de statische gedicht uit de jaren 50, Als je helemaal geen zin meer heeft in moeilijke gedichten en dan zegt hij van dat is allemaal voorbij. Je moet nu gedichten gaan schrijven met gewoon uh, wat je op straat hoort en wat ik in mijn café hoor of uh, wat ik op de radio hoor. En dat zijn hele grappige gedichten. Heel toegankelijk en eigenlijk toch ook wel erg goed horen. Uh, het is gezellig gekletst, maar wel van een niveau wat je toch vel, zelden tegenkomt. Het merkwaardige aan de gedichten van Ben is dat je zijn poëzie moeiteloos, zeg maar, van begin tot einde kunt lezen, zonder dat je ook maar enig benul hebt wie die Ben nu helemaal is. Dat, dat klopt ook hoor, met Bens opvatting, want volgens hem had poëzie dus geen ene reden te maken met de dichter. En als het er wel iets mee te maken had, was het gewoon geen goede poëzie. En het ging er dus om een, een gedicht te maken wat zo'n... Hechte, gesloten en perfecte vorm was. Dat het de dichter niet meer nodig had om voor te bestaan. En ook nog interessant bleef voor volge volgende generaties. Alleen als je niets weet van Ben. Blijft dat werkje wel met een aantal raadsels bestoken. Natuurlijk is er de vraag. Wat komt er in godsnaam allemaal vandaan wat hij zegt. Maar dat geldt voor iedere dichter. En dat is eigenlijk niet een terzakende vraag. Interessanter is dat je merkt dat er. Vier of vijf periodes in het werk van Ben zijn. En ja, waarom gaat die man zomaar iets heel anders doen? He? Dat is natuurlijk een vraag die je blijft achtervolgen in deze. En uh, dan is het bijna onvermijdelijk dat je boeken gaat lezen over Ben. En uh, die heeft hij zelf ook geschreven, zoals zijn autobiografie Dubbelleven, Leven, die een paar jaar terug in Nederlandse vertaling is verschenen. En dan uh, merk je dat Ben een ...extreem maf iemand was. Echt een van de raarste mensen die je ooit bent tegengekomen. En hoe meer je over Ben leest, hoe raarder die ook wordt. Ben is echt een soort Barbie-pop voor de, voor de literatuurgeschiedenis. Je kunt hem werkelijk op alle manieren uit, aankleden die je wilt. Hè? Je kunt hem een, een, uh, van de wereld verheven dichter maken. Maar je kunt hem ook een werkelijk walgelijk uh, opportunistisch mannetje, kun je dat vrij moeiteloos maken, of iemand die uh, totaal neurotisch was over de adel die die altijd zo verheerlijkte, of die uh, zo'n bekrompen burgerbestaandje leidde dat hij wel moest dromen van het zonnige zuiden waarin alles goed is, of je kunt hem ook makkelijk als een totaal schizofreen afbeelden, het is niet zo moeilijk om te doen, of als een, uh, iemand die eigenlijk toch wel altijd fascistisch is geweest, of als iemand die dat allemaal mijlenver achter zich had gelaten en... Het maffe is, als je Bens autobiografie hebt gelezen, dan weet je van alles over Ben, alleen je hebt werkelijk geen flauw benul wie die Ben nu helemaal is. En dat heeft Ben ook zo gepland hoor, dat was hij, die was hij in die kinderdachtige, die man die wist dondersgoed waar hij mee bezig was. He? Hij heeft een roman geschreven, één, van uh, 50 pagina's, een roman der Fenotyp. En daar beschrijft hij een bepaald type mens in. Wat zo rond de jaren 43 uh, in Europa uh, overheersend was, dat type mens. En uh, dat is beschreven in allemaal korte stukjes. En later heeft Ben uitgelegd hoe hij dat boek heeft geschreven. Het is namelijk geschreven in een sinaasappelvorm. Het zijn korte stukjes, die vormen de schijven van de sinaasappel. Die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Nou ja, in de ene zit het als een pit en in de andere niet. Maar in feite is het altijd hetzelfde. En in het midden... ...de kern waar het helemaal om draait... ...daar zit die witte rommel... ...en zoals je weet als je een sinaasappel pelt... ...gooi je dat het eerste weg... ...want dat is totaal niet de zaken doende. Nou, zo heeft Ben het fenotype beschreven... Je, ...je leert hem helemaal kennen... ...maar na afloop weet je nog niet wie hij is... ...en zo heeft hij zichzelf dus ook beschreven... ...je weet uit die autobiografie... ...kom je allerlei rare partjes tegen... ...over Ben... ...waar hij duidelijk iets mee te maken heeft... ...maar wie die man nou zelf was... ...is absoluut niet te zeggen. En... Dat klopt helemaal met zijn levensfilosofie. Want volgens hem was het individu als historisch wezen of als sociologisch bepaald iemand totaal onbelangrijk. Uh, dat is ook het fascinerende aan hem. Geschiedenis. Wij, wij beschouwen toch nog steeds geschiedenis als iets belangrijks. Alles wordt in historisch perspectief geplaatst. Uh, de geschiedenis laat een ontwikkeling zien waardoor de dingen zin hebben he, dat, want dat levert later iets op of dat is een vervolg van iets voorgaans nou Ben, ben zegt uh, geschiedenis flauwekul dat is zo'n uh, totaal niet terzake doende uh, politiek vinden wij ook heel belangrijk en Ben zegt politiek uh, onzin en dat in een periode dat politiek en geschiedenis werkelijk al beheersend waren he, we praten over de periode 1912, 1955 <coughs> en um, Even denken hoor. Ik kan wel eens een stukje voorlezen waarin hij iets over die geschiedenis zegt. Dan weten we ho hoe hij dat ziet. En daarna zou ik wel uitleggen waarom hij die geschiedenis zo ziet. In 1936 komt zijn laatste boek uit in Nazi-Duitsland. Waar Ben is blijven hangen. Uh, op uh, een bizarre manier. Daar komen we het nogal over te spreken. Zijn laatste boek komt uit in 1936. Uh, levert meteen een waanzinnige rel op. En, uh, want de nazi's maken hem uh, natuurlijk meteen uit voor een uh, entartet en... Uh, Schwijnerij en weet ik veel wat allemaal. Maar er is nog één iemand die schrijft een positieve kritiek erop... ...en dan schrijft Ben met tranen in zijn ogen een brief uit Hannover waar hij dan uh, woont. En uh, dan zegt hij in die brief, ik zal het in Duits voorlezen. Geschwets. Das leven is überhaupt geen werkelijkheid. Het is alleen een weerholing van absurditeiten. Een eeuwige rezidiv van Vorstufen. Heute aufgezogen als Geschichte. Abbas die Geschichte. Jenseits der Geschichte beginnt die Wirklichkeit. Die anthropologische Wirklichkeit der geistigen Formen. Verraten wir die nie. Wenigstens nie auf die Dauer und in unserem Herzen. Dus de geschiedenis doet er totaal niet toe waar het om gaat is. Die anthropologische Wirklichkeit der geistigen Formen. Dat we zeggen de geest. En um, dat hij erachteraan zet dat we die nooit moeten verraden, tenminste nooit langere tijd komt, omdat hij hem zelf dus enige tijd danig verraden heeft. Uh, wat bedoelt Ben met de geest? Huh? Een echt Duits begrip zou ik zeggen. Hegel, de filosoof uit 1800, uh, die heeft beweerd dat de geschiedenis kun je opvatten als een uh, beweging waarin de wereldgeest of de geest zich zelf wil leren kennen en zich langzaam ontplooit en openbaart en in de geschiedenis komt de geest tot uitdrukking. Zoals vroeger in het christendom gezegd werd dat de daden gods tot uitdrukking kwamen in de geschiedenis. Nou Ben 200 jaar later of 150 jaar later is op het stadium gekomen dat geest en geschiedenis absoluut niets meer met elkaar te maken hebben. En de geschiedenis is gewoon flauwekul wat ergens uh, gewoon... Dat, gaat, dat hoort bij de menselijke soort, hè? zegt hij letterlijk hoor, zoals trekvogels naar het zuiden vliegen ieder jaar hebben wij eens in de zoveel tijd de revolutie. Dat is gewoon niet de zaken doen onzin, daar bemoei ik me niet mee. Waar het om gaat is de geest, datgene wat boven of buiten de geschiedenis blijft bestaan, dat in feite onveranderlijk is en alleen maar tot uiting kan worden gebracht. Je kunt er verder eigenlijk helemaal niets mee doen. Je kunt het alleen maar in jezelf constateren en tot uiting brengen. En dat liefst in een vorm die uh, bij de geest past. Dat wil zeggen in een absolute vorm. In een totale perfecte vorm. En verder uh, kun je het beste maar je kop houden. Ben heeft zijn leven lang een extreem radicaal standpunt ingenomen over kunst, namelijk dat het niets te maken heeft met het leven en dat de geest absoluut niets te maken heeft met de geschiedenis. Maar het merkwaardige is dat er één periode in zijn leven is van februari-maart 1933 tot maart-april 1934, waarin Ben er wel in lijkt te hebben geloofd dat de geest nog wel degelijk in de geschiedenis tot uitdrukking kon komen. Dat is namelijk de tijd dat Hitler aan de macht kwam en uh, Duitsland massaal verlaten werd door alle intellectuelen en Ben bleef en koos de kant van de nazi's. En dit is een uh, bijzonder maffe passage in het leven van Ben waar alle biografen ook altijd weer vreselijk moeilijk over doen en uh, Ben is een Barbiepop, je kunt hem op alle manieren aankleden en de biografieën worden dan ook altijd zo geschreven dat ze kleden Ben op een bepaalde manier aan, zodat hij ze kunnen uitkomen op 1933 en kunnen verklaren waarom hij toen zomaar is gebleven en uh, een jaar lang nazitaal heeft uitgeslagen. Hierbij moet je bedenken dat Gottfried Ben uh, zijn poëzie enorm succesvol was in elitaire kringen. Het was een werd vanaf 1912 de eerste bundel van, ik geloof niet meer dan zeven gedichtjes, was meteen een enorm succes. Dit was een nieuwe stem, zoiets hadden we nog nooit gehoord. En Ben is gewoon zo doorgegaan. En hij, was dus, hij werd dus algemeen beschouwd als dus de grootste dichter van Duitsland. En hij werd ook vertaald in uh, alle handen buitenlandse talen. Frans, Engels, Duits, Pools, Nederlands. Hij publiceerde in de de toonaangevende internationale tijdschriften, Transition bijvoorbeeld. Maar het maffe was dat hij er zelf helemaal niets aan had in, uh, bij zijn 15-jarige schrijversjubileum heeft hij een stukje gepubliceerd over uh, wat het hem nu allemaal had opgeleverd. En na langdurige berekeningen bleek hij dus 975 mark te hebben verdiend in 15 jaar met zijn dichterswerk, dus vier mark per maand. En uh, dat voor de meest beroemde en beruchte dichter van Duitsland. Zijn eigenlijke werk was arts. Daar moesten we het ook nog even over hebben straks. Nou goed. In 1932 uh, komt er een breekpunt in het leven van Ben als hij gekozen wordt tot, de, tot, tot lid van de Preussische Academie voor Kunsten, zoals dat heette, Abteilung Literatur, de, het hoogste orgaan van de uh, zoals alles hiërarchisch georganiseerde Duitse schrijverswereld. Dat was een club van uh, de grote stemmen van Duitsland, Heinrich Mann en Thomas Mann waren bekendste namen, Alfred Dublin was er ook eentje. En nog zo'n aantal van die uh, schrijvers. En Ben werd nu eindelijk toegelaten tot zeg maar, de Academie Française uh, voor Parijs, was dit voor Berlijn. nou goed. Dus eindelijk was hij iemand en was hij, had hij erkenning gekregen. En uh, ja, 32 is dan een beetje jammer. Want een jaar later kwamen de nazi's aan de macht en werd die, werden die uh, schrijvers van de ac Poetische Academie er allemaal uitgeschopt, of ze vertrokken zelf snel. En het merkwaardige is dus dat Ben gebleven is. En in 1932 uh, was hij dan nog een beschaafd, rustig mannetje op de achtergrond in die academie. Maar begin 1933 was hij secretaris van de club geworden. En uh, hij heeft toen de leden van die academie uh, werkelijk het vuur aan de schenen gelegd. Doordat hij consequent... A, antipolitieke standpunten bleef kondigen, namelijk... ...wij zijn niet politiek en wij mogen ons hier vooral niet in mengen... ...en alle leden uit de club die dat wel deden... ...en dat was van Heinrich Mann, de beroemdste van... ...de broer van Thomas Mann... ...die moesten verwijderd worden en dat is dan ook gebeurd. En toen de nazi's uh, na april aan de macht waren... ...gekomen toen uh, vertrok iedereen direct... ...nadat Gottfried Bendo benen zelf een briefje had gestuurd aan alle leden... ...als secretaris, wilt u meewerken met de nieuwe staat? Ja of nee... Zegt u nee, dan wordt u daar uitgedonderd. Ja? De meesten zeiden nee. En binnen een paar maanden was de hele Projetische Academie overgenomen door tweede rangs Vulkische uh, schrijvers en uh, flauwe Nou goed, uh, Ben heeft, dat kan je haast niet anders uh, zeggen, geloofd dat er met de opkomst van de nazidon iets nieuws in Duitsland gebeurde en... In die ongelooflijk hete dagen uit februari, maart 1933 en uit de uitingen van Ben uit die tijd spreekt toch duidelijk dat hij geloofde. En nu ging het gebeuren, uh, Op 27 februari schrijft hij aan een uh, kennis van hem. Hier herrscht angst en in de literatuur. Die verlaken zenden hier aan bucher naar Wien ins depot en wissen van nichts. Die Autoren sitzen in Prag und im Ottakringer Bezirk en erwarten das Vorbeigehen der Episode. Was für Kinder, was für Taube! Die Revolution is da en die Geschichte spricht. Wer dat niet sieht, is schwachsinnig. Dit is die neue Epoche des geschichtlichen Seins. Sie ist da. En wenn sie nach zwei Jahrzehnten vorüber is, hinterlässt sie andere, eine andere Menschheit, ein anderes Volk. Etc. Dus hier spreekt de geschiedenis. En dat is een beetje merkwaardig. Omdat nou juist de man van Ben te moeten horen. Die meende dat de geschiedenis nou juist geen ene reet voorstelt. En uit zijn commentaren blijkt echt dat hij geloofde. Dat de geest wederom in de geschiedenis was teruggekeerd. En in het nationaal socialisme tot uiting kwam. Hierbij, dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Maar dat komt. Ben had nog nooit een uh, partijbijeenkomst bijgewoond. Of das kamp, Kampf gelezen. Want de politiek deed hij niet aan. Interesseerde hem geen ene reet. En... Hij had zich dus een beeld gevormd van wat het nationaal socialisme zou zijn en dat verdedigde hij met veel vaart, maar hij moest al vrij snel ontdekken dat het er helemaal niets mee te maken had. Ben heeft vreemd genoeg al heel vroeg ingezien dat die hele hijse er mee zou eindigen dat zij allemaal uit de literatuur getrapt zouden worden en vermoedelijk zelfs lichamelijk als zoals hij dat schrijft. Ergens in februari heeft hij dat dan aan zijn vriend Oscar Lurken gezegd. Desondanks is, zie je Ben in maart, april, mei... ...de meest verschrikkelijke dingen zeggen voor de nazi's. Wat een heel maf iets is. Hè. Hij wist, we gaan eraan en toch pleit hij ervoor. En hij haalt daarmee de haat van alle literaire emigranten op zijn hals. Met name doordat Klaus Mann, de zoon van Thomas Mann... ...hem een brief schrijft van geachte dokter Ben. Wat doet u nu toch... U bent voor ons altijd het voorbeeld geweest van iemand die absoluut de, de geest verdedigt en hetgeen wat, wat ons boven dit soort genaziedom ge, ge uit zou moeten verheffen. En nu kiest hij de kant van de nazi's. Hoe kunt u dat nou toch in godsnaam doen? He? En Ben antwoordt daarop met, open, met een open brief aan de literaire emigranten, die hij voor de radio voorleest. Een heel eigenaardig detail, want hij kreeg hem als persoonlijke brief van Klaus Mann. Die, die brief, en hij had het dus ook persoonlijk kunnen antwoorden maar nee, hij moet het over de radio vertellen en hij houdt dan een verhaal waarom de literaire emigranten hem nog twintig jaar later gehaat hebben en hij zegt dan, meneer Man, u denkt toch niet dat geschiedenis in hotelkamers in Zuid-Europa wordt gemaakt hè? hier gebeurt het en u denkt toch niet dat de grote episodes in de geschiedenis, bijvoorbeeld de overgang van de Romaanse naar de Gotische boog in de kathedraal, beslist is bij democratische verkiezingen of zo. Nee, dat was knokken, geweld. En dat, nou. Het is echt een gebal waar je toch wel lichtelijk naar voor wordt. En ook eigenlijk totaal onbegrijpelijk, als je bedenkt dat hij dat eind april houdt, terwijl op 19 april zijn grote vriendin en vereerde dichteres Elsa Lasker Schulen, die kennen je al vanaf 1915. ...en hij had een enorme bewondering voor haar... ...en hij was in de jaren dertig weer close met haar geworden... ...die Elsa lasker die heel dichteres, ...was op 19 april... ...op straat in elkaar gerost... ...door de Gestapo... ...en direct uit... ...Duitsland gevlucht... ...ze was naar het station gestrompeld, had een kaartje gekocht... ...en was naar Zürich gegaan waar ze onder erbarmelijke omstandigheden verder leefde... ...Ben moet dat soort dingen toch geweten hebben, denk ik dan... ...en dat ondanks, uh, ...lijkt hij het allemaal niet... ...om te geven en... Bralt hij met die nazi's mee? Nou goed, hij snel merk je al uh, dat hij je toch een beetje uh, nattigheid begint te voelen. En, maar desondanks blijft hij toch wel tot in februari 34 zijn handtekening zetten onder uh, zonder meer verwerpelijke uh, oproepen. Uh, hetgene waarom hij het meest gehaat is, is wel uh, zijn toespraak die nooit staat om die intellectuelen, waarin hij dus zegt: Van uh, moet je nou eens kijken naar de Duitse intellectuelen? Uh, dat Kletsmeijers, flauwekul, wij intellectuelen moeten het opgeven, niet langer lullen, nu gaat het gebeuren. He, dus hij verraadt eigenlijk zijn hele eigen intellectuele dom. Nou goed, dat zijn echt wel op het eerste gezicht totaal onbegrijpelijke zaken. Uh, die Ben overigens zelf ook wel wel enigszins snel als ongemakkelijk begon te ervaren. En hij heeft daarom ook een boek gepubliceerd, nog ten tijde dat hij zogenaamd fout was, in 1934. Uh, dat heette... Kunst en Macht, waarin hij een serie artikels publiceert, onder andere een verdediging van het expressionisme. De jonge dichters, waar hij zelf ook eentje van was geweest, de expressionisten uit de jaren 10 en 20, die werden aangevallen door de Duitse en SS schrijvers, zou je wel kunnen zeggen, als entartet en hij verdedigt ze dus als nee, dat zijn juist de uitingen van de Duitse geest en hij heeft toen ook daarin zijn autobiografie deel 1 gepubliceerd die, die de titel meegaf levensweg van een intellectualist wat een enorme provocatie is aan de nazi's, want als er iets gehaat was door de toenmalige beweging dan waren dat wel intellectualisten mensen die het intellect bovenaan stelden wat dat betreft verschilt die beweging niet zoveel van de hedendaagse bewegingen nou goed Ben, zijn ogen gingen definitief open na de Reunpuch, Putsch toen uh, de SA top werd uitgemoord en de Moordenaars als helden werden vereerd en er helemaal geen beweging toe je kwam. Toen had hij door, ze zitten helemaal fout. En toen begreep hij zelf ook, ik zit helemaal fout... want ik kan niet meer naar het buitenland toe. Daar word ik gewoon uitgelachen en vermoedelijk ook afgemaakt. Ik kan niet hier, nee, hier blijven, want de, SA of de SS zal mij ook pakken. Uh, dus hij zat gewoon klem. En uh, hij heeft toen uiteindelijk gekozen voor een... Uh, wat hij noemde, een aristocratische vorm van emigratie. Hij is in het leger gegaan. Daar had hij nog bekende... Uit de tijd dat hij zelf in zijn dienst was geweest in de Eerste Wereldoorlog. En die zei we kunnen wel een baantje voor hem bezorgen. En je moet bedenken dat het Duitse weermacht tot minstens 38, 39 fel anti uh, natie is geweest. Dus daar kon hij redelijk wel uh, tussen zitten. Nou goed, nou zit je dus met het probleem. Hoe kan het nou dat de grootste dichter van Duitsland die altijd verdedigd heeft. Dat de geest, daar gaat het om. En de geschiedenis is vrouw ook heel goed, Hoe kan het nou dat die man, dat nou juist hij... ...de nazi's moet gaan steunen. En daar zijn dus een, een lijvige werken over verschenen. En um, dat varieert van hij wilde zijn verworven positie... Uh, ...hij was eindelijk iemand geworden in die academie... ...die wilde niet opgeven, hij was eigenlijk een soort snop... ...zeg maar, die, uh, die, die daar niet van los kon komen. Um, een andere verklaring uh, zoekt het in de psychologische hoek... Um, Zijn verering vereering voor uh, het adeldom, komt er dan bij kijken. En, nou, fijn, er worden allerlei een psychologische verklaringen voor aangevoerd, waar ik niet zo'n hoge pet van op heb. Hij zelf verklaart het als een noodlotsroes, een woord dat hij benen van Thomas Mann heeft ontleend. Thomas Mann haatte, Godfrey Ben haatte Thomas Mann, ik denk dat Thomas Mann ook Godfrey Ben eigenlijk niet erg mocht. Want Thomas Mann was namelijk zo'n successchrijver, zijn boeken verkocht in de oplages van 800.000, het Zuberberg en zo. Dit was dus de grote succeshebber van uh, Duitsland, terwijl Ben wist, ik schrijf gewoon beter dan man. En hoe kan het nou, dat hij wel succes heeft en ik denk niet. Maar nou goed, <laughs> man die, uh, wordt dan als de grote held vereerd, terwijl ook man, Thomas Mann jarenlang getwijfeld heeft, zal ik nou Duitsland uitgaan of niet hoor. Dat is niet zomaar in 1933 gebeurd. Nou goed, uh, Thomas Mann had het woord noodlotsroes gebruikt en... Uh, dat woord heeft Ben later altijd gebruikt om te verklaren hoe dit nou heeft kunnen gebeuren. Hij werd aangegrepen door een soort roes van nu gaat het gebeuren. Hij heeft niet meer nagedacht wat hij deed. En uh, is gewoon gaan meebrallen en na een tijdje was de roes over. En toen dacht hij van oh shit, wat heb ik nou gedaan. En uit zijn brieven en ook uit die toespraken en uit de commentaren van zijn vrienden... ...blijkt ook wel dat hij inderdaad in een roes zat. Toch? Geloof ik ook dat verhaal niet. Weet je, Ben zelf schrijft aan het einde van zijn autobiografie dubbelleven hij is dan uh, 65 schrijft de volgende zin, helemaal aan het einde van het boek overigens, wanneer men zo'n jaar of veertig geschreven heeft en nu de samenvattende overzichtsartikelen en studies onder ogen krijgt dan grijpt men met zijn handen naar zijn hoofd dit kan gewoon niet we komen al die citaten vandaan zijn die dichtregels, dichtregels heus van mij bestaat niet Wanneer iemand tegen me zou zeggen dat ik de alleenvertegenwoordiging van een tabaksfirma had en mijn leven lang al sigaretten achter mijn toonbank stond te verkopen, dan zou ik dat meteen geloven. Nou, als een groot dichter op zijn oude dag beweert dat hij net zo goed zijn leven lang uh, tabaksfirmant had kunnen zijn, dat we zeggen dat zijn leven eigenlijk totaal aan hem voorbij is gegaan en, en het in de zin gewoon geen idee, dan kun je volgens mij niet met psychologische verklaringen aankomen over zijn gedrag. Dat slaat gewoon nergens op, er, er komt gewoon geen psychologie bij kijken bij Ben. En de vraag is dan, wat was het wel? Nou, uit het feit dat Ben al, voordat, de nazi's, voordat hij met de nazi's mee ging branden, zei van ze zullen ons lichamelijk uit, uitrotten, en vervolgens keihard tegen de literaire emigranten en dus de goede kant begon te kankeren, kun je afleiden dat Ben dus zowel de haat van de nazi's als van de linkse of van de progressieve op zijn hals wilde halen. Hij wilde echt dat heel Duitsland hem haten. En waarom zou hij dat willen? Wel nu, volgens hem kwam der Geist in de poëzie tot uitdrukking. Hè? En als het werkelijk tot uitdrukking was gebracht, dan noemde hij dat der Gedanken, de Gedachte. Ja? Nou zegt hij in zijn autobiografie, uh, Levensweg van een Intellectualist, als de leer, komt hier het neer, zijn eigen leer. Als de gedachte werkelijk volmaakt is, dan heeft ze niet meer degene nodig die die gedachte tot uitdrukking heeft gebracht. Dus als de gedachte werkelijk volmaakt in een gedicht is uitgedrukt dan hoef ik niet meer te bestaan om duidelijk te maken dat de gedachte tot uitdrukking is gebracht. Maar Ben was nog helemaal niet zo zeker van zijn zaak of hij die gedachte werkelijk, werkelijk volmaakt tot uitdrukking had gebracht. En het feit dat hij in 1933 voorkiest om zowel de, de goeden als de kwaden zover te krijgen dat ze hem gaan haten, zou je zo kunnen interpreteren. Ben moet gedacht hebben, als iedereen mij haat en ze desondanks blijven inzien... ...dat de poëzie, mijn poëzie die ik gedanken volmaakt tot uitdrukking bracht... ...dan betekent dat dat ik het goed heb gedaan. En dat uh, het niet meer langer nodig is dat ik besta om mijn poëzie te laten bestaan. En zo'n uh, verklaring heeft ook wel iets van een noodlot roes, vind ik. Maar het verklaart in ieder geval zijn poëzie... ...of zijn handelen vanuit hetgeen wat Ben zelf belangrijk vond... ...namelijk de geist en niet vanuit zijn eigen ikje. En... Zo zie ik het dus maar. Laten we nu even luisteren naar Godfried Ben die zelf zijn beroemdste gedicht voorleest. Noord twee Dingen, het gedicht waar de hele Duitse jeugd mee is opgegroeid en waaruit de beroemdste regels van Ben komen. De schlotregels van het Gedicht, es gibt nur zwei Dinge, die Lehre und das gezeichnete Ich. Gottfried Ben lest. Nur zwei Dinge. Durch so veel vormen geschritten, durch ich und wir und du. Doch alles blieb erlitten durch die ewige Frage, wozu? Dat is eine Kinderfrage. Dier wurde erst spät Bewusst, Es gibt nur eines, er trage op sin, op zucht, op sage dein fernbestimmtes, du muust. Op rosen, op schnee, op meere, was alles erblüte verblich. Es gibt nur zwei dinge, die leere, und das gezeichnete ich. Het is heel bijzonder om Gottfried Ben zelfs zijn gedichte te horen voorlezen. Vooral omdat hij zelf vond dat gedichten helemaal niet meer voorgelezen hoeven te kunnen worden. Uh, het gaat om het gedrukte letter. En dat blijkt ook uit de structuur van het gedicht. He, die twee keer herhaalde opzien, opzocht, op zaken. En dat op rozen, op snee, op meren. Dat is een soort van formeel trucje om het gedicht tot een hechte, bijna statische eenheid te maken. En uit die stem er ook dat Ben een heel aardig iemand moet zijn geweest. Een heel vriendelijke, warme, hoffelijke stem. En alle berichten over Ben, die zijn de, ook in die sfeer. Hij was een hele vriendelijke, hoffelijke man. Terwijl zijn boeken echt knalhard zijn hoor, want hij, uh, hij vloekt en tiert er echt op los als, het, als hij zich kwaad maakt. Niet in zozeer in zijn poëzie, al kan hij zich daar ook behoorlijk in uh, uitleven. Maar uh, vooral in zijn proza en zijn essays. En die tegenstelling tussen dat hele hoffelijke en dat uh, gekanker, dat is wat hij zelf zijn dubbelleven noemde. Uh, dat is een levensstrategie zou je kunnen zeggen die Ben ontwikkeld heeft in 1936 uh, toen hij namelijk in 1934 begreep dat hij was vastgelopen uh, niet uit Duitsland weg kon en daar moest hij te overleven ging hij het leger in hij kwam daar in een totaal absurde omgeving uh, in Hannover kwam hij te wonen bij gewoon het Pruisische leger en ja, wat had hij daar te zoeken? niets natuurlijk hè? hij was echt een Berlijnse geest die uh, zijn leven lang in Berlijn is gewoond, en dat was gewoon de stad voor hem en de rest deed hij niet toe uh, <coughs> En hij ontwikkelde toen in brieven aan zijn vriend Ultse, die hij in 1933 ontmoet had. Uh, een soort overlevingsstrategie die bestaat uit een dubbel bestaan. Enerzijds heeft hij het bestaan naar buiten, een heel vriendelijk, hoffelijk, aardig iemand die precies doet wat hem wordt gevraagd. Altijd een mening hand heeft als het nodig is en tegen kan spuiten als het moet. Altijd goed in het pak, uh, beleefde vent, weet je wel, een beetje schuchter en... Hij had het helemaal in handen. Het was gewoon een toneelstuk. Dat had hij perfect onder controle. En Hij voerde dat ook met veel verve uit, dat toneelstuk. En het verveelde me ook wel eens, maar goed. Maar daarnaast had je de andere Ben. De dichter, denker, de man met een waanzinnige eruditie. Als je die boeken leest, dat lees je alleen al om de absurde hoeveelheid kennis die die man achter ons rotspreid. En hij heeft... Dat is het andere ik, zeg maar. Hè? Het lyrische ik, zoals je dat noemt. En het wordt ook meer en meer een, een intellectualistisch ik een denkerisch ik en hij heeft dat zelf uh, het mooiste in vorm gebracht in het proza verhaal de novelle De Ptolemaeër die hij na de oorlog in 1948 schrijft als Ben nog steeds niet mag publiceren hij krijgt namelijk in 36 een schrijfverbod een publicatieverbod opgelegd in 38 een schrijfverbod mag helemaal niks meer schrijven hij schrijft natuurlijk nog wel maar houdt het onder zich in in uh, 1945 wordt Duitsland bevrijd, komen de literaire emigranten terug en Ben krijgt meteen weer een schrijfverbod opgelegd, want ze haten hem nog steeds. En pas in 1947, als een Zwitsers uitgeverij zijn statische gedichten, statische gedichten uitbrengt, uh, kan Ben weer publiceren komt er een literaire comeback. En in 1948 publiceert hij dan De Ptolemeer, een verhaal wat hij in 1947 heeft geschreven. En dat beschrijft zijn manier van leven, want het gaat over een uh, kapper uh, die een schoonheidssalon annex spatader heeft... Die, uh, weet je wel, een boeiend, uh, vriendelijk man in de winkel. En daar beschrijft hij wat hij verder denkt terwijl hij aan het ka kapperen is. En dat zijn dus werkelijk ongelooflijke verhalen over. De ges hele geschiedenis wordt erbij gesleept. Van Jenkins Kaan tot uh, de laatste Tango of de Jessie uit New Manhattan. Enfin, alles zit erin. En um, dat geeft ook aan. Het, het eindigt, of het draait ook uit op het credo van Ben, als proza van Ben draait uit op zijn credo eigenlijk, dat het enige wat in de westerse wereld nog aan hogere waarde, of aan metafysische waarde bestaat, is de kunst. En, um, goed. Um, het gedicht waar we het er net over hadden, Noord dingen is bijna een statisch gedicht. En dat wil zeggen, het heeft een gesloten vorm, het is een afgerond geheel. Het is een compact iets wat los is gekomen van de dichter. Wat een statisch gedicht is, is uh, niet zo makkelijk te zeggen. Kijk, in 34 heeft hij zijn eerste geschreven. Taak, die de zomer endet. En dat gaat over een uh, mooie dag ergens op het land. Prachtig allemaal. En dan komt hij met het laatste woord, wat voor hemzelf een totale verrassing was. Het laatste regel uit het gedicht is één, zin, of één woord. Unwiderbringlichkeit. Uitroepteken. En hij stuurt het op aan zijn vriend Ultse en brult dan... Unwiederbringlichkeit! Ik heb het gevonden! Unwiederbringlichkeit! Wat is nou zo bijzonder aan? Kijk, het gedicht is ook in het Nederlands vertaald. Er is ben is vertaald en dan vertalen ze het met nooit keert terug de tijd. He, dat is unwiederbringlichkeit, nooit keert terug de tijd. Ja, natuurlijk keert de tijd nooit terug. Dat is gewoon een banale opmerking, voorbij is voorbij, moet je die verder niet over doorlullen. Dat is ook een totaal niet missen vertaling volgens mij, want het is geen statische vertaling. Want wat is Unwiederbringlichkeit? Dat is een abstract begrip. Dat het historische gebeuren is, voorbij is voorbij, ja, nou, dat is niet interessant. Maar het abstracte begrip dat je uit het historische gebeuren een los van dat gebeuren staand inzicht kunt ontwikkelen van een on, niet terug te brengendheid. Dat is iets. Dat is geist, zoals, of dat is een gedanke, zoals Ben dat noemt. En. Het hele principe van de statische gedichten draait om dat loskomen. He? Hij heeft ook een gedicht geschreven dat heet Statische gedichten. En dat begint met het woord ontwikkelingsvreemdheid. Ontwikkelingsvreemdheid is die diepe is Een fantastisch mooi gedicht. En dat wordt dan vertaald met uh, vreemd zijn aan ontwikkeling, dat is de dieptegang van de wijze. Maar vreemd zijn aan ontwikkeling vind ik ook weer een Ja, waarom niet of zo, waarom welke mij schelen. Maar ontwikkelingsvreemdheid, dat is iets heel anders. Dat is namelijk. ...iets wat los is gekomen van welke ontwikkeling dan ook. Het is een abstract begrip wat nergens meer iets mee te maken heeft. Het bewijst ook wel wat statisch gedicht ook is namelijk... ...dat je hier niks moet aantrekken van ontwikkelingen. En de wijze is daar helemaal van losgekomen. Hij wil zich niet meer ontwikkelen. Hij is niet geïnteresseerd in ontwikkelingen. Hij is voorkomen op één punt geconcentreerd... ...en vanuit dat punt kan hij de hele wereld overzien. Dat is kort gezegd de strekking van het gedicht. En... Vanuit die, dat inzicht is ook te snappen dat Ben in Noord twee Dingen aan het einde kan zeggen, es gibt nog twee dingen, er zijn maar twee dingen, de leegte en het getekende ik. Of zoals hij het in de Ptolemeër zegt, er zijn maar, dus maar twee dingen, de leegte en, het, en de sociologie. Het getekende ik zou je kunnen zeggen, dat is het ik wat ontworpen wordt door de maatschappelijke omstandigheden of de sociologie. En dat, er is dus geen kern aanwezig in het ik van wat de ware mens is of zo. dat bestaat helemaal niet dat is alleen maar leegte. En uh, al diegenen die dus op psycholog psychologische ui wijze uit zijn op de ware ik, die, uh, die stuit uiteindelijk op flauwekul. En dat kan hij zeggen, het is natuurlijk geen prettig inzicht om te beweren dat je niets bent, maar dat kan Ben zeggen omdat hij weet dat er behalve van dat ook nog de gedanken of de geest bestaat. En omdat er alleen maar leegte en een getekend ik bestaat kan Ben ook zijn leven lang een dubbel leven leiden, want het ik is toch al getekend. Weet je, je ontwerpt het zelf, dus je kunt er telkens weer iets anders van maken. En vandaar ook dat hij in zijn leven door zoveel vormen heeft kunnen schrijden, zoals hij in de eerste regel zegt, door ik en wij en jij. Want dat heeft hij gewoon zelf telkens weer aangepakt als het nodig was om het ik te veranderen, om verder te kunnen, dan, dan deed hij dat ook. Het was toch maar een vorm, een getekend ik. Ja. De manier waarop Ben van vorm veranderde, of zijn het net de weer is omgooide, is uiterst curieus. En um, daarin spelen vrouwen een essentiële rol. Er zijn ongelooflijk veel vrouwen geweest in het leven van Ben die in zijn oeuvre helemaal niet voorkomen tenzij je het weet. En um, je moet namelijk weten: Ben was huidarts. ...voor huid- en geslachtsziekte... ...en had dus, zoals het begrijpen al... ...ongelooflijk veel prostituëes over de vloer... ...en... Uh, ...hij had dus als het slecht ging met Duitsland... ...een enorme bloeiende praktijk... ...en als het goed ging, dan uh, ging het slecht met uh, Ben... ...en... Uh, ...Ben had een voorkeur voor adellijke vrouwen... ...en hij trouwde ook... Uh, ...in de oorlog met een adellijke vrouw... ...in de Eerste Wereldoorlog dus... ...en... Uh, ...maar dat werd helemaal niks natuurlijk. Hij kreeg wel een dochter overigens, Neke, die uh, later nog een heel lieve boek over haar vader heeft geschreven. Uh, maar Ben had een huis gekocht voor zijn vrouw en zijn kind en woonde zelf eigenlijk in zijn uh, praktijk in de Belle Alliance in Berlijn. En uit de verhalen blijkt duidelijk dat hij er, die prostituees die hun uh, geld niet konden betalen, die uh, wilden dan wel wat anders voor hem doen. Hij heeft toen ook een uh, relatie gehad met Elsa lasker Schuler, die een Duitse dichter is. Nou goed, nu is de eerste breuk in de poëzie van Ben ligt in 1922... ...en dat valt precies samen met de, het overlijden van zijn eerste vrouw... ...die na een galsteenverwijdering uh, die slecht werd uitgevoerd, stierf. En Ben was toen aan het einde van zijn eerste poëtische periode gekomen... zijn vrouw gaat dood, Ben is verplicht zijn leven om te gooien... ...en daar begint ook een andere stem te spreken... ...en dan komt hij later de poëzie. Eh... Uh, Einde de jaren twintig heeft hij een vriendin, Lily Breda, uh, een vriendin die actrice was. En die wilde heel graag dat Ben veel van haar zou houden en veel aandacht aan haar zou besteden. En Ben heeft toen heel hard gezegd van uh, vergeet het maar, uh, ik heb mijn eigen dingen te doen. En uh, als vriendinnetje ben je oké okay. en verder uh, niks ervan. En zij heeft toen op een dag uh, Ben opgebeld en gezegd van uh, ik maak er een eind aan. En Ben is toen in zijn auto gesprongen, is naar haar huis toe gescheurd. En toen hij eraan kwam, was ze al van het dak afgesprongen en dood. En uh, er was een enorme schok voor Ben. En die schok heeft hij in feite ook gebruikt, kun je zeggen, om zijn, zichzelf weer helemaal om te vormen. Maar hij moest er iemand anders worden, want degene die daarvoor had geleefd, had die vrouw doodgemaakt. Dus die kon niet verder blijven bestaan. Dus hij werd iemand anders en zijn poëzie veranderde ook. Eh... Uh, Overigens treurde Ben niet al te lang, want binnen vrij korte tijd had hij alweer een paar nieuwe vriendinnen. En dan krijg je die in, in jaren 32 tot 36, die heel curieus zijn, als Ben twee vriendinnen heeft, die, die hij uh, naast elkaar houdt, terwijl ze al die jaren, uh, heeft hij enorm hoeveelheden de brieven naar ze geschreven en zij zijn naar hem en ze hebben nooit van elkaar geweten dat, dat ze, ze allebei met Ben gingen en de ene daarvan, uh, was Tilly Wedekind, dat was de weduwe van de oude vrouw Wedekind van uh, Friulings Erwachen, de Duitse toneelschrijver. En de andere was Elinor Bullach Klinkofström uit een oud adelig geslacht en dus ideaal voor Ben. En uh, met Tilly Wedekind had hij een hele heftige aardse relatie en met die Elinor Bullach Klinkofström een hele he, uh, verheven relatie. Zij begreep hem perfect. En de omslag komt in 1936, Ben zit dan in Hannover en verveelt zich stierlijk en is eigenlijk ten einde raad totaal vereenzaamd, ziet het niet meer zitten. En dan ontmoet hij een meisje in een café voor von Wedemeyer, 21 jaar jonger dan Ben, en hij besluit met haar te trouwen. En, oh, hij stuurt dan brief aan die Tilly Wedekind en uh, zijn andere vriendin Eleanor, dat hij het uitmaakt. En uh, waarom? Nou, dat, dat zijn echt onthutsende brieven waarom. Want zegt hij, uh, uh, geen passie, geen illusie. Het is gewoon een zaak om, ik moet mijn leven ordenen. Ik slaap al in uh, stukken lakens. Ik moet zelf mijn koffie koken iedere morgen. En uh, ik, dan kan ik wel een dienstmeisje nemen. En dan nog een paar van die vriendinnen die af en toe eens opkomen dagen. Want zijn vriendinnen wonen in Berlijn, terwijl hij in Hannover woonde. Maar ik combineer liever alles en neem een vrouw die jonger is. En bovendien zegt hij, ze kan heel goed op de schrijfmachine schrijven. 200 aanslagen per minuut en dat komt telkens terug dat was een enorm iets voor Ben en hij schrijft dan ook aan die Elinor van uh, hij zit over zijn rozenvingerige nieuwe vriendin en die Elinor snapt meteen wat hij ermee bedoelt namelijk ze heeft rozen in haar vingers kan heel snel typen en zijn rozengedicht uittypen en de volgende brief van die Elinor waarin ze zegt dat hij beter bij haar kan blijven. Die is dan ook getypt. Hè? En Ben snapt meteen waarom ze dat getypt heeft. <laughs> dus die schrijft een brief terug van. Je hoeft mij niet te typen godverdomme. <laughs> denk je wel. En dan snapt Elinor dat de relatie definitief ten einde is gekomen. En goed. Met die herta Ben. Uh, is het dan binnenkort. Uh, trekt uh, Godfried naar uh, Berlijn toe. En uh, het voordeel van het type komt telkens weer terug. Want daardoor kon... Die hecht daar op zijn kantoor werken als typisten en vandaar dat hij haar, haar overal waar hij een betrekking kreeg in het leger mee kon nemen, ook in Landsberg aan de Wachte in Oost-Duitsland, uh, waar hij in de oorlog naar werd verplaatst en waar hij zijn meeste werk heeft geschreven. Daar was Hecht daar ook. En uh, nou is het. de Hecht daar van Ben heeft in 1945 zelfmoord gepleegd en. Onder uh, merkwaardige omstandigheden. En over die omstandigheden heeft Teweleid, Klaus Teweleit van Men of Fantasie een boek geschreven. wat binnenkort uitkomt. Dat is Boeg, de Akkoningen. Waarin hij die episode. mijn inzien geniaal analyseert. En waarin hij aantoont dat Ben. in 1945. Als hij, eigenlijk wist hij al in 1940. wat er aan de hand was. dat Duitsland de oorlog zou verliezen. Hij zat in het leger en had alle informatie bij de hand. In 1943 was het hem helemaal duidelijk. De Russen zouden binnenvallen, zouden Berlijn veroveren zouden oprukken tot aan de Elbe en de Amerikanen zouden aan de andere kant van de Elbe blijven. En dus als je over de Elbe was, dan zat je goed en als je aan deze kant zat, dan zat je in de handen van de Russen en dan zat je fout, want de Russen hadden, en dat was heel bekend in Duitsland, toestemming om de eerste week dat ze een gebied hadden veroverd alle vrouwen te verkrachten die ze wilden. Nou goed, Ben zat uh, daar in Landsberg, een, een, een kazerne, samen met zijn vrouw en zei toen de Russen op een 40 kilometer afstand waren, je moet zo snel mogelijk terug. Naar Berlijn. En zij vertrok naar Berlijn. Hij wist een auto voor haar te organiseren. En gaf haar zijn manuscripten mee. Al het werk wat hij geschreven had. In Landsberg. Zoals de roman Dir Phenotype. En zoals een hele serie van de statische gedichten. En nog wat werk. Pallas. Een essay. Nou goed. Zij komt naar Berlijn. En Ben schrijft een brief aan zijn vriend Ultse. Waaruit blijkt dat hij denkt dat hij doodgeschoten zal gaan worden. Maar, o oh wonder, een dag later kan Ben ook meerijden met een Vrachtwagen en hij komt in Berlijn. Goed, dan woont hij weer samen met zijn vrouw. En uh, dan krijg je een heel raar iets. Uh, zijn vrouw leidt vreselijk aan reumatiek. Uh, er komt uh, enorme bombardement op Berlijn. He. Hij heeft dat allemaal meegemaakt, Ben. Berlijn wordt helemaal plat gebombardeerd. Iedere nacht is er wat uh, bomalarm. En in het huis waarin hij woont, in de Bozenerstraße 20. Heb je, on, heb je een kelder waar iedereen gaat schuilen. Maar zijn vrouw heeft reuma, kan de trap niet af. En zegt tegen hem, ga jij maar naar beneden... En laat mij hier liggen. En dat doet hij ook. Ja? Dus ja, het is, dat is wonderlijk. Ja? Hij laat zijn vrouw eigenlijk achter, zodat ze kan sterven. Nou, dan rukken de Russen verderop en zijn bijna bij Berlijn. En dan zegt hij tegen zijn vrouw, je moet over de Elbe zien te komen. Daar ben je safe. En hij stuurt haar over de Elbe met zijn manuscripten mee. En het gaat er dus om, om zijn manuscripten te redden, kun je zeggen. En hij zelf blijft in Berlijn achter. Wat ook raar is. Hij had ook zelf uit Berlijn weg kunnen wachten. Maar dat doet hij niet. Want waarom niet? Een dichter hoort op de plaats te zijn waar zijn poëzie ontstaat. En hij stuurt zijn vrouw weg. En dan krijg je de inval in Berlijn. Berlijn wordt veroverd door de Russen. Het is echt een ongelofelijke puinhoop. Op dat moment in Berlijn. Post kan er helemaal niet zijn. Uh, het is een en al Hijsa uh, En het duurt drie maanden voordat hij zijn vrouw weer te, te zien krijgt. Maar dan is het te laat. Want... Uh, ze hebben allebei afgesproken dat als ze door de Russen zouden worden veroverd, dan zouden ze een morfinepil nemen dus zelfmoord plegen of, als ze, of in ieder geval als ze zouden horen dat een van de twee gestorven was, zouden ze dat doen ja? nou, uh, die Hertha heeft die pil meegenomen, zit aan de overzijde van de Elbe, is veilig in principe, de Amerikanen komen voorover het dorp. Hertha is opgelucht, het gaat goed maar dan, oh wonder, trekken de Amerikanen zich terug en geven het dorp aan de Russen een gedeelte van dat, dat is nu nog Oost-Duitsland hebben ze aan de Russen gegeven. En dan komen dus de Russen door binnen waar Herta Ben zit. Die dan volgt Ben in paniek. Die pils slikt en sterft. En um, Ben hoort dat allemaal twee maanden later. Of drie maanden later. En hij heeft al daarvoor een brief gestuurd naar zijn vriend Ultse. Van mijn vrouw heeft het werk bij zich. stuurt het wel op. Hij heeft zelf ook nog een exemplaar naar Ultse opgestuurd van zijn roman De Phenotype. En uit zijn brief... Blijkt dat hij denkt: de Russen komen, ik word vermoord, dit is mijn einde, mijn werk overleeft, ik ga dood. En wat gebeurt er dus? Uh, zijn werk overleeft, Ben overleeft en zijn vrouw is dood. En um, uit het voorafgaande kun je afleiden dat Ben dat min of meer gepland had: dat zijn vrouw dood zou gaan en dat hij zou overleven. En zijn vrouw wist dat ook, want ze hadden allebei, wisten ze zeker, dat zij eerder zou sterven dan hij. Dus zij aanvaarden dat ook, dat is ook een beetje raar, dit verhaal. Nou goed. Ben ontdekt dus twee maanden later dat zijn vrouw dood is. Hij begraaft haar en begint op de dag van zijn, haar begrafenis aan een nieuw gedicht, waar hij een jaar over doet. Hij heeft een totale schrijversblok. Hij probeert één gedicht te schrijven over Orpheus. Gaat dat. Orpheus is degene die in de onderwereld afdaalde om zijn gestorven vrouw terug te halen. Op de terugweg uit de onderwereld kijkt hij om naar zijn vrouw en en, en die stort dan terug in de onderwereld. En Orpheus komt er weer uit, is de overlevende na deze afdaling in de onderwereld en wordt dan een Dichter die de hele natuur weet te verzoenen en waar wordt uiteindelijk door baganten uit elkaar gescheurd. En dan sterft Orpheus, maar zijn hoofd wordt in een rivier geworpen. Drijft weg, maar blijft zingen. Zo gaat het in de mythe. Nou, zo had Ben zich dat zelf ook voorgesteld. Hij zou uit elkaar worden gerukt En, afijn. Uh, nou, uh, zit Ben in 1945 na de dood van zijn vrouw met een enorm schuldcomplex. He, hij had moeten sterven, maar zij is dood gegaan. Hij heeft overleefd. Terwijl zij had moeten overleven. Zijn werk is overleefd, maar daar mag je toch geen mensenlevens aan het opofferen. En het duurt ook maanden voordat hij een brief aan, aan zijn vriend Ultse durft te sturen. Van: Ik heb het overleefd, sorry, en mijn vrouw is doodgegaan. En um, uiteindelijk doet hij dat wel, zelfs onder een uh, schuilnaam. Alsof hij. Uh, hij doet alsof hij iemand anders is om aan Ultse mede te delen wat er aan de hand is. Nou goed, dus het, het lijkt een ongelooflijk drama. Maar. Voor Ben is dat wederom een punt waarop hij zichzelf helemaal moet omgooien... ...want degene die Hertha omzeep heeft geholpen, kun je zeggen... ...kan niet langer blijven bestaan, er moet een nieuwe Ben komen. En dat wordt dus ook een nieuwe dichter Ben... ...die in feite de, de, late, de, de late Ben wordt... ...die, die uh, leuke losse gedichten schrijft. En uh, er doet zich dan een heel eigenaardige tussenfase voor... ...tussen 1945 en eind 46. Eind 46 trouwt Ben opnieuw met Ilse Ben, een nieuwe vrouw, een tandarts tot grote verrassing van uh, Ultse. En eigenlijk ook wel tot zijn eigen grote verrassing. En wordt hij weer een heel nieuw iemand. En zegt hij tegen Ultse van... Uh, Had je die gedachte dat ik dat nog zou flikken? Maar ik heb hem weer eens weten te veranderen, dus uh, nou heb ik je. En waarom zegt hij dat? Omdat in de tussentijd hij aan, op een merkwaardige manier zijn brieven aan Ultse heeft veranderd. Ze waren altijd van die hele intellectuele vrienden. En in die tussentijd van 1945 tot eind 1946... krijgen die brieven zonder meer een homo-erotische toon. Kun je wel zeggen en Ben probeert hult ze ook los te weken van zijn, uit zijn huwelijk met zijn dienstvrouw en hij probeert als het ware een paard te vormen kijk, hij, zij zitten in Duitsland ze weten, wij hebben het beste materiaal wat er ooit in Duitsland is geschreven de afgelopen tien jaar in de handen, ja? de, de, de manuscripten van Ben die het overleefd hebben wij zullen dus als het ware het nieuwe Duitsland voort gaan brengen de literaire immigranten zijn teruggekomen die willen niet dat wij aan het woord komen en schrijven zelf kwatsch en, en antifascistische lulkoek en geen werkelijke kunst, ja, die gaan wij voortbrengen. Wij zullen als het ware het Duitse volk weder geboren laten worden. En je krijgt dan dus een, een heel raar verhaal van twee mannen die een nieuw huwelijk sluiten om het, een volk opnieuw geboren te laten worden. En Tevelites stelling is dus dat dat altijd het geval is eh, bij schrijvers. Die willen de vrouw eigenlijk vermoorden om zelf... Eh, het zij poëzie, het zij een heel nieuw volk of de nieuwe mens te baren. En uh, hier zit ik wel met een probleem. Want dat klinkt als iets heel absurds. Wat is nou van iets raars, twee mannen die een nieuw volk willen baren? Maar het punt is uh, dat als je een dichter als Gottfried Ben gaat lezen, dat lees je niet gewoon voor je plezier. Weet je, je hebt, boeken lees je vaak voor je lol. Maar Ben is gewoon veel werk om dat te lezen, het is heel moeilijk. En uh, dat is een jarendurend proces. En wat je dus in feite doet, zou je kunnen zeggen, om het in stemmen te doen, is een huwelijk sluiten met de dichter. En het product van dat huwelijk is een nieuwe mens. Namelijk, na het dichter werkelijk te hebben begrepen en te hebben gelezen, is de wereld niet meer wat ze was. Je kunt je daarna de wereld niet meer voorstellen zonder die gedichten. Dus je hebt jezelf als het ware laten herboren worden door een huwelijk met een man, dus twee mannen brengen een nieuw mens voort, namelijk jezelf. En wat mij trouwens geen pure mannenzaak lijkt, want, bedoel, hoeveel vrouwen lezen niet Virginia Woolf bij voorkeur of Emily Dickinson, of, ja, je leest om iemand anders te worden dan je bent. Dus dat proces van metamorfose wat Bens hele leven bepaalt, is iets wat ook optreedt met de lezer, en dat maakt het ook de moeite waard om bent te blijven lezen, hoe raar en vreemd en moeilijk en magistraal het ook verder ook is. Wer alleen is Wer allein ist, ist auch im Geheimnis, immer steht er in der Bilderflut, ihrer Zeugung, ihrer Keimnis, selbst die Schatten tragen ihre Glut. Trächtig ist er jeder Schichtung, denkerisch erfüllt und aufgespart, mächtig ist er der Vernichtung allem Menschlichen, das nährt und paart. Ohne Rührung sieht er, wie die Erde eine andere ward, als ihm begann, nicht mehr stirb und nicht mehr werde, formstill sieht ihm die Vollendung an.